7 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Nederland en Marokko hebben alsnog een akkoord bereikt... over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. Ministers Asscher van Sociale Zaken en Koenders van Buitenlandse Zaken... schrijven dat aan de Tweede Kamer. De uitkeringen worden in de toekomst lager. Daar werd vorig jaar een akkoord over bereikt. Maar dat ging niet door, omdat Marokko als aanvullende eis had... dat de regeling ook moest gelden voor Marokkanen in de westelijke Sahara... een gebied dat wordt geclaimd door Marokko. Nederland erkent die claim niet en accepteerde de eis niet. Daardoor leek het hele akkoord van de baan... maar nu schrijven Ascher en Koenders dat het verdrag toch niet opgezegd zal worden... en dat de uitkeringen worden verlaagd. Gezondheidsinstituut RIVM doet onderzoek in de verkeerstoren... voor scheepvaart in de buurt van Goes. Twee medewerkers werden vannacht onwel in de toren. Schippers sloegen alarm omdat ze geen contact konden krijgen. De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. Mogelijk komt dat doordat de ramen open stonden. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft scherpe kritiek op de directie van luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Volgens VNV-topman Verhagen heeft de directie de controle over Air France KLM verloren. Hij zegt tegen de Telegraaf dat de top van Air France veel te weinig doet om de aangekondigde staking van de piloten te voorkomen. De Franse piloten willen onder meer tijdens het EK voetbal, dat vrijdag begint, het werk neerleggen. Novak Djokovic heeft het tennistoernooi Roland Garros gewonnen. De Servier versloeg in de finale Andy Murray in vier sets. Voor Djokovic is het de vierde Grand Slam-titel op rij. Het is voor het eerst dat hij Roland Garros heeft gewonnen. Daardoor heeft Djokovic nu een career slam, het winnen van alle vier de belangrijkste tennistoernooien. Het weer in het zuiden kans op stevige onweersbuien, mogelijk met veel water in korte tijd... In de rest van het land op Klaringen. Morgen wordt het opnieuw zomers warm met maxima tussen 24 en 27 graden. In het noorden eerst nog wat bewolking. Smiddags opnieuw onweersbuien. Mogelijk met hagel en lokaal wateroverlast. Dit was DFM. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 zes is mijn nummer 5446 is mijn nummer 5446 is mijn nummer Hij zei dat ik mij meldde moest Ik meldde bij de ambtenaar De man zei, jongen Geef me je nummer maar Hij zei, wat is je nummer?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 9. I'm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 als ik Me lloras que un río, tal vez te da dinero y Yo quiero acabar. Este sufrimiento que te hace llorar. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.zfmzantwoord.nl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 Keep it yearling, boy No one is on your side. Spoon little laundry.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 And I will love your heart with my...